بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه اجمعين اما بعد الخالفه من سجدر التلاوه السجود من رساله هاي سجدت السنه هاي سجدت السنه هاي سجدت السنه هاي سجدت السنه هاي سجدت السنه هاي سجدت السنه هاي Oké, okay, wat zijn de voorwaarden? Sujud Tilawa is als je een bepaalde vers reciteert. In het gebed of buiten het gebed. En uh, vandaag de dag, de, de, de Moschaf. Koran exemplaar. Daarin zijn er symbolen geplaatst. Van wanneer je deze sujud praktiseert. Maar voor de medica medhaar moet je de de de van Wars hebben. En daarin staat precies welk zujd imam malik deed. Want Nafeh imam Nafeh de sheikh van Wars imam malik heeft van hem Kela aangenomen of bij hem gestudeerd. Het is niet Nafeh de slav van Ibn Omar. Is andere Nafeh. Imam Malik heeft van deze imam Nafi' heeft de Koran genomen en imam Nafi' heeft van hem fiqh en hadith genomen en vooral, ik weet niet in alle soorten wassenmoschaf maar wat ik zeker weet, de juidmoschaf van waar daarin spreken ze bijvoorbeeld deze sujuud heeft Malik gedaan bij andere sujuud zeggen ze Malik heeft hier geen sujuud gedaan maar ik weet het niet zeker maar het beste is dat je het uit je hoofd leert en dat gaat de, de, de imam aan het einde van deze tekst, uh, gaat hij dat noemen. In ieder geval is als je zo'n uh, bij zo'n vers, zie je aan het einde van de vers een symbool, als een poort, als een deur. Dat betekent dat je sujud moet doen. En deze sujud is uh, de oordeel daarvoor, is niet uh, wajib, maar is sunnah. Maar eigenlijk de ulama bedoelen daarmee, je moet het gewoon doen. Want als je in de uh, commentaar op uh, de tekst van Khalil, dan zie je gewoon dat ze zeggen, je moet het inhalen. En dat soort zaken. Maar dat gaan we later insha'Allah behandelen. Wat hij zegt, dus uh, als jij deze, uh, deze vers reciteert, doe je sujud. Of je nou in gebed bent of bij het gebed. Maar om deze sujud te doen, heb je voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat je houding moet hebben. Dus dat je mag bidden. Dus rein zijn van grote hadith of kleine hadith. En dat je aura bedekt is. En dat je kleren rein zijn. En je lichaam ook natuurlijk. En er zijn voorwaarden voor diegene die reageert, en voor diegene die luistert. En, en, en de voorwaarden van diegene die luistert zijn hetzelfde, alleen nog meer. Uh, als je in gebed bent. En, en de imam resteert deze sujud. En hij doet de kweer. Hij zegt Allahu Akbar. En dan gelijk van staande positie naar sujud. Hij doet de tekweer als hij naar deze sujud gaat direct en jij doet ook de tekener. Maar als je en als je buiten, dus je bent niet in gebed en je resteert dit. En je voldoet aan de voorwaarden. Dan doe je tekweer, doe je uh, eens zo goed. doe je weer tekweer als je opstaat, en dan is het klaar. Oké, okay. als je luisteraar bent, dus we zijn niet in het gebed, maar iemand reciteert de Koran en jij luistert naar hem. dan moet je voldoen aan deze... Jij ja, moet voldoen en diegene die reisteert moet ook voldoen. Hij zegt, de die moet ge geldig imam zijn. Dus als hij zou moeten leiden, dan zou het geldig zijn om, om achter hem te bidden. Dus hij moet man zijn, dus vrouw. Als vrouw reisteert, je vrouw, je moeder, je zus, en ze resteert deze sujud, hoef je niet sujud te doen. Want uh, uh, je volgt hem. Uh, het, is, het heeft niks te maken met uh, neerkijken op uh, vrouwen of zo. Maar Allah dat islam dat uh, doet. Maar het is gewoon van: degene die reciteert, wordt als imam gezien. En in de Meriki Mezer mag je niet achter vrouwen bidden. Waarom? Omdat Allah dat heeft gezegd. Ja? Imam Malik en de Fuqaha van de Meriki Mezer -heb hebben, uh, hebben dat eruit begrepen. Van Allah en zijn profeet willen. Dat je alleen achter een man bent, de bewijzen die zij hebben bestudeerd, dus diegene die resteert, en hij resteert een vers waarin hij sujud moet doen: hij moet geldig zijn als iemand, dus hij moet een man zijn, Puber. dus geen kind, en in staat van oordeel. Dit is de Mashour, dus. Degene die luistert naar een vrouw. Of naar een kind. Die reisiteren. En komt te uh, Thilewa. Hoef je niet met hun, uh, hun Sujur te doen. En ook als deze persoon een Hermaphrodit is. Die we weten niet is. Is zijn vrouwelijke kans sterker. Of zijn mannelijke kans sterker. Hermaphrodit is iemand die tijdig te delen heeft. En we weten niet. Is hij nou. ...meer vrouw dan man... ...of meer man dan vrouw. En iemand die krankzinnig is. Iemand die krankzinnig is... ...en hij resteert. Sujud tilawa, uh, Dan... ...doe je ook niet met hem, Sujud. En de overige voorwaarden... ...dus... ...voor de resteur... Hij zegt, als hij niet daar zit met de bedoeling om zijn mooie stem te laten horen. Dus als iemand gaat registreren, puur alleen om zijn mooie stem. Ja? En hij registreert een vers van Sujud Tilawa, dan, dan doe je niet die Sujud Tilawa met hem. Oké, okay. en nu gaat hij spreken over. Wa wanneer? Wat zijn de verzen wanneer we deze sujoed horen te doen? Hij zegt: Er zijn elf plekken in de Koran. Er zit niks in, in Mufassal. Mufassal zijn, is het de laatste deel van de Koran waarin veel. veel uh, soer zijn. En Mufassal betekent. Eh. Uh, een fasten, een een, een een onderbreking: ja, dus bijvoorbeeld: je hebt Sora, eindigt het, begint weer nieuw Sora, eindigt het, begint weer nieuw Sora. Die einde, begin, einde, begin. Dat is in het de laatste deel heel veel. Daarom noemen ze dat in het begin van de Quran. bakara heb je bijna. 10 bladzijden is één Sora. Terwijl in de laatste deel heb je bijvoorbeeld in één bladzijde. Heb je alle twee sorra. Of vier. Dus in de laatste deel van de Koran. Is er geen sujud. Alleen in het begin. En hij noemt ze. Hij zegt. Hij zegt er zijn alle sujud. Dus alle versen van sujud. Behalve die in Surat al-Najm, soort Surat en soort kalem. en in Surat al-Hajj zijn er twee versen van Sujud. In Shafi'i Madhab, hambali Madhab, bij hun doen ze twee keer Sujud in Surat al-Hajj. Bij ons alleen de eerste van Surat al-Hajj, de tweede doen we geen Sujud. Hij zegt hij heeft de plekken waarin je de Sujud moet doen, heeft hij niet genoemd omdat het algemeen bekend is. En hij zegt maar Ibn Arafa, Imam Ibn Arafa, heeft ze genoemd. hij zegt Einde van de dus in deze plekken. moet de vierde plekken. En de plekken. En de vierde plekken. En de van soort En de vierde soort de de van soort de eerste, الصوت تشده الصوت صاد الصوت فصيلات. دوز اي سم ماكليك فو يزيلف دوت vanaf اذا فاتحه تضفصيلات بعد اس اول دي امام اه اس مي الحج هذه هي ال الدرس زارين ان شاء الله صلاه الجنازه زين قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم